Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het Griekse parlement gaat akkoord met een wetsvoorstel over nieuwe bezuinigingen en belastingverhogingen. Alle 154 leden van de regerende socialistische PASOK-partij stemden voor. Om de wet te bekrachtigen moet morgen nog over de precieze invulling worden gestemd. De wet is nodig om het volgende deel van de miljardenleningen te ontvangen. Het geld van de IMF en de EU moeten het land behoeden voor een faillissement. Terwijl het parlement debatteerde waren in de hoofdstad Athene felle gevechten tussen demonstranten en oproerpolitie. Meer dan 100.000 mensen betoogden tegen de nieuwe bezuinigingsronde. Een 48 uur staking heeft het Griekse openbare leven lam gelegd. De politie houdt alle 600 leden van de motorclubs Hells Angels en Satudara in de gaten. De Nationale Recherche monitort ook leden die geen strafblad hebben. blijk blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. Hoe meer de financiën van de leden worden bekeken. In een intern rapport staat dat de politie denkt dat leden van motorclubs... zoals Hell's Angels bijna altijd op het verkeerde pad belanden. Het lidmaatschap van de club kost zoveel... ...dat het volgens de nationale recherche bijna niet betaald kan worden uit legale inkomsten. Het Turkse leger jaagt al de hele dag op de Koerdische daders van de aanslagen van de afgelopen nacht. Met gevechtshelikopters, f 16 en tanks staken ze de grens met Irak over... ...op zoek naar PKK-strijders. Die vielen midden in de nacht de Turkse politie en het leger aan... ...en doden daarbij 24 mensen. Bij de Turkse vergeldingsactie zouden zeker 20 Koerden zijn gedood. De Nederlandse bokser Marichelle de Jong heeft zich geplaatst... ...voor de halve finales van het EK onder de 69 kilo. In de kwartfinale in Rotterdam won ze met grote cijfers van de Duitse Nadine Apets. Na vier ronden kwam de jury scoren op 21-8. De jongen niet de enige Nederlandse in de halve finales van het EK. Nuskaal Fontaine had zich eerder al geplaatst in de categorie onder de 75 kilo. Het weer... Vannacht in de kustprovincies buien, elders droog en opklaringen. Morgen in het hele land lichte buien en soms wat zon. Som. Middagtemperatuur 11 graden. Dit was het Nationaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio. Find me a car with only one headlight A straight six Ford on a good luck night I wanna roll down the windows and teach you to fly I wanna give you a thrill, the kind you can should say bye Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben nu geluisterd naar Melissa Etheridge Atter en All the Way to Heaven. Nou, dat is een hele mooie, mooie titel natuurlijk voor waar we het over hebben. En uh, uh, voor de, voor de, voor de nieuws uh, luisteren we naar K Choice met A Virgin State of Mind. Nou, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Remy Draaier. Hij is persoonlijk fitness. Instructeur en hij verbetert de energie in mensen en huis. En ik kan het weten, Remi, want je bent beiden heb je behandeld, in mijn geval. En dat was heerlijk. We gaan dit, in, dit blok hebben over gezondheid en eigen verantwoordelijkheid daarin. Nou, ik bespreek dat altijd even voor met de gasten. Dit wilde je erin hebben. Wat, uh, wat zou je hierover willen zeggen, Remi? Uh, gezondheid is niet te koop. En aan de andere kant, je kan heel veel dingen ondernemen om je gezondheid te verbeteren. Maar het kan ook zo zijn dat bepaalde dingen niet op uh, kunnen lossen. Maar dat wil niet zeggen dat je met je armen over elkaar moet blijven zitten. En ik denk dat uh, ja, gezondheid is een heel breed uh, begrip is. Uh, dat je je gezondheid zeg maar, middels voeding kunt verbeteren. Uh, daarnaast uh, met name middels ontspanning. Uh, daarnaast lichaamsbeweging en aanvulling op je voeding dus dat je in de tegenwoordige tijd de voeding zeg maar, die we vroeger aten, bijvoorbeeld een tomaat die smaakte nog lekker zoet en daar zat ook een geur aan en tegenwoordig, uh, ja, het ziet er wel rood uit maar het smaakt naar niks dus er is ergens iets uh, gebeurd wat niet klopt en dat heeft over het algemeen te maken dat de voedingsbodem ja, mineraalarm is, waardoor die vrucht zeg maar, niet goed uh, datgene krijgt wat hij eigenlijk nodig heeft. En daardoor demineraliseert ons lichaam, want ons lichaam heeft mineralen nodig om uh, cellen op te bouwen. En ja, dan krijg je dysfuncties in je lichaam. Dat noem je dan klachten en kwalen. En er wordt vaak ja, gezegd van als je ouder wordt dan moet je daar maar meer mee leren leven. Want dat hoort bij het ouder worden. Maar er zijn ook volkeren op deze wereld uh, die daar geen verschijnselen van hebben. En die leven ook op een heel andere manier dan wij. Hmm. En die bewegen ook voldoende. En die hebben een mineraalrijke bodem. En de luchtkwaliteit is veel beter. En die zijn ook meer ontspannen. En die gaan niet met pensioen. Bijvoorbeeld, naarmate ze ouder worden, worden ze steeds meer gewaardeerd. En worden gezien meer als wijze vrouw of wijze man om de jongere generatie te helpen ja, zaken op te bouwen. Maar dat is meer een cultuuraspect, wat je nu zegt. Uh, niet alleen. Niet alleen, ook een sociaal aspect. Ja, en een sociaal aspect, ja. maar dat heeft niks met de gezondheid te maken. Ja, nu. wel degelijk. Wil degelijk. Nou, als jij zeg maar, even bijvoorbeeld als je met pensioen gaat, en je zit achter de granius, even heel zwart-wit, en je voelt je in mindere mate gewaardeerd, omdat je ja, voorheen een bepaalde belangrijke functie te vertolken had, en ineens doe je niet in the May. Dus dan kan je ja, in een gat vallen. Waardoor je ja, je veel minder lekker gaat voelen. En daardoor je weerstand vermindert. En daardoor ja, bepaalde dingen uh, in je lichaam kunnen blokkeren. Wat dan uh, ja, iets ja, kan veroorzaken. Dus eigenlijk wat je zegt door, door cultuur hey, of sociaal stuk. Uh, takelen oudere mensen sneller af omdat ze geen functie hebben. Nou niet zo zwart wit. Maar dat is wel een onderdeel van. En als jij ja, gewoon nog. Bijvoorbeeld als, als, als, als uh, oudere mensen met jongere mensen samenwerken dan, ja, dan is er meer leven in de brouw dus dat, heeft, dat beïnvloedt elkaar en dat heeft ook met energie te maken ja. dus als je met iets bezig bent ja, waar nog veel levensenergie in zit en je wordt daarin meegenomen, dan word je zelf ook zeg maar meer levendig ja. omdat je in een hokje wordt gezet en, ja, in een bejaardenhuis of wat dan ook en ja, je raakt daar geïsoleerd en de, ik meen dat hier in Zandvoort bewust voor gekozen is om daar een kleuterschool bij uh, de bejaarden te integreren en, de mensen die daar wonen hoor ik van dat die dat heel leuk vinden, omdat ja, er is weer een uitwisseling met de jeugd. Welk ja, berkenjaard huis nou heb je het over dan? Het, uh, uh, in het kostverloren uh, park, het? denk uh, ik. Mm. ik. Ik ik ken het ook niet hoor. Nee, nee. Maar het geval, want ik uh, ik doe ook wel het een en ander in het huis in de duinen. Maar is ja, dat is een stukje verder. Ja, het, de, ja, Jij bedoelt het huis in de Kors van Looi. Ja, ja. Dat, dat Zit daar de kleuterschool? Zit een kinderopvang. Ja, ja, okay. Of leuk. een kinderopvang. Een kinderopvang. opvang misschien. Zelfs. Maar hoe, hoe doe je dat dan zelf Remi? Want jij, jij, jij, jij vindt dat uh, een goed idee dat oudere mensen een functie blijven hebben. Hè? Meestal is dat het opvoeden van de kinderen en zo. En ook wel adviezen geven en zo. Ja. Uh, hoe doe je dat? In je eigen leven, hebben jouw ouders ook een belangrijke rol in de opvoeding van jouw kinderen? In de opvoeding van mijn kinderen? Ja. Uh, nou, wat je ziet, zeg maar, dat grootouders vaak meer tijd hebben voor de kleinkinderen als de ouders voor de kinderen. Mm -hmm. Normaal in deze tijd dat je ja, twee werkenden hebt. En vaak is het al vrij gemakkelijk om de kinderen eventjes uh, ergens onder te brengen. Crashes en uh, dat soort uh... Waardoor de, de aandacht zeg maar, van de ouders in mindere mate, wat de opvoeding betreft, uh, kan plaatsvinden. Dus in, eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat je op je kleinkinderen past. Want daardoor blijf je zelf ja. ook veel ja. jonger. Zeker. Ja. passen jouw grootouders ook veel op? Nou, mijn kinderen, de oudste is 22 en de jongste is 17. Oké, dus dat... hoeft niet meer. Maar voorheen, is, voorheen is dat wel zo geweest. Ja, ja. Ja. Ja. Uh. Maar ik denk dat het niet alleen voor ouderen geldt. Want ik denk dat het ook voor mensen geldt die afgekeurd zijn bijvoorbeeld ja. Ja. Nou ja goed, dat is ook een, een punt op zichzelf is dat, in, in Nederland heb je enig idee hoeveel mensen in de WHO in rondlopen nou het waren tien jaar geleden een miljoen maar misschien is er inmiddels wat meer geworden ja ze hebben wel aardig wat mensen uitgeknepen ja, uh, uh, chronisch zieke uh, mensen bedoel ik ja nou uh, 1,2 miljoen gok 6 miljoen ja, maar dan, dan ja. heb je het over niet mensen die in de WO zitten. En, ja, goed, maar dat zegt maar, iets over ons zorgstelsel. Maar nou, Wat noem jij een chronisch zieke? Wanneer ben je nog een chronisch zieke? Want het is de, dat is natuurlijk uh, 1 op de 2,5. Ja. Geef eens een voorbeeld van nou, dat. Nou, mensen dat. die, die uh, zeg maar latent continu iets onder een leden hebben, bijvoorbeeld. En dat heel veel uh, aan te doen is op het moment als je in plaats van op zorg richt, meer op, op, op, ook op gezondheid richt. En dat zie je natuurlijk al meer, dat mensen op gewezen worden om meer te gaan bewegen sowieso. Uh, op een voeding te gaan letten, maar met name ook ontspanning. En dan... ...eigenlijk het liefst vanuit eigen verantwoordelijkheid. Dus dat je... ...het is jouw leven... ...en op het moment als je... ...ja, iets aan de buitenkant wil opschonen... Uh, ...zeg maar iets... ...je wil je nagels laten doen... ...of naar een schoonheidsspecialist... ...of iets anders... ...ja, dat wordt ook niet vergoed. Dus waarom zou het altijd vergoed moeten worden... ...als iets wat meer voor je innerlijke mens... ...ook goed is... ...dat dat altijd eerst goed moet worden... ...voordat je dan die stap uh, gaat zetten. Ik denk, ik denk omdat je, dat je zelf geen geld hebt... ...want als je dan bijvoorbeeld... ...afgekeurd wordt ik weet het uit eigen ervaring, ja. dan ga je ook veel minder, krijg je dan. Ik, ik vind het krijgen, ik vind het nog steeds een heel vervelend idee, maar ja. dan, dan krijg je dat geld, maar je krijgt veel minder geld dus jouw levenswijze moet al uh, op een andere manier ingevuld worden maar dan heb je het al over afgekunde mensen, maar ja? uh, het, het, het is natuurlijk heel veel uh, die, die andere groep, yeah, die andere 14, 15 miljoen mensen, mm -hmm. die besteden ook geen geld aan, uh, heel weinig geld aan hun gezondheid, yeah. die, die, die doen pas iets op het moment dat het verzekerd wordt en op het moment dat het niet verzekerd wordt dan besteden ze ook geen geld aan hun laat we zeggen innerlijke gezondheid, psychische gezondheid. Ja. Dat is wel een beetje de tendens. We, ja. weet ik niet. Ik denk dat het makkelijker is als je wel geld hebt. Ja, het is makkelijker, maar ze doen het nog steeds niet. Het is de, is de ervaring, het is een, een beetje zwart-wit. Ja, dit nou, valt, ik Dat het, veel dit meer loop ik ook tegenaan. Dat dan, ja. ik, ik, kan, ik kan echt in, in weinig sessies iemand een enorme boost geven in zijn carrière bijvoorbeeld. Mensen geven gewoon geen geld aan coaching uit. Heb je het, als ze zien wat het resultaat is, dan is het maar een fractie van wat het kost en wat het opbrengt. Ja, dus dat bedoel je ook een beetje. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja. Ja, dat is wel een beetje Nederlands, heb ik het gevoel. Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Amerika, daar ja. is het heel normaal bijvoorbeeld een coach te hebben. Maar ja, dat zie je ook. Voorheen was personal training echt in Amerika. En nu is het hier ja, al normaal ja. geworden. Dus ja. dat soort dingen begint ook nu al te veranderen. Ja, daarom zeg ik. Het wordt steeds normaler. En dus is het ook steeds makkelijker. En als de ene doet, doet het doet, doen de andere ja. het ook. Dat ja, is ook en... cultuur. Ja. Ja. Wij, wij leven in een enorm gepemperde samenleving. Ja. Alles wat goed is, dat is gratis. Hè. Dat is we dat is jaren geleefd. Ja. De dus zorging staat, ja. allemaal heel goed hoor ik ben er echt ja. voorstander van, maar de resultaten van is dat die eigen verantwoordelijkheid wel een beetje ja. weg is geëbt, en mensen die, gaan, die zijn bij spreken, bijna bereid om dood te gaan, op het moment dat, dat ze niet gepemperd worden, hè. Ik, ja. ik overdrijf enorm ja. nu maar snap je, dat, dat is eigenlijk heel raar, toch ja, maar ja. ja, er staan steeds uh, steeds meer mensen op die coaches zijn, dus uh, er zit dus toch wel brood in, dus er zijn ook steeds meer mensen die het wel doen ja, gelukkig wel uh, er is heel veel uh, ellende natuurlijk nu uh, Langzamerhand in de wereld. Heel veel turbulentie, 2012 verhaal enzovoort. enzovoort. Dus daar gaan steeds meer mensen behoefte krijgen en ze komen ook steeds meer bij een eigen kern. Hè. Ja. Dat, uh, die, die, die, die waarheidsbeleving, die zoeken naar zingeving, hè, waar jij ook over had. Ja, zeker. Dat gelukkig en, en echt. Mijn ervaring, maar misschien dat jij het anders ziet. Uh, mijn ervaring is dat op het moment dat je echt bij je zingeving komt. dan bijna automatisch kom je ook bij dit soort dingen als coaching. En, en, en nou, uh, ja, he, Dus dat loopt bijna hand in hand. Maar, maar tussen aanhaling zeker, je verdient het dan ook weer terug. Als je ja. beter in je vel zit. Ja, dan ben je ook veel makkelijker in staat om dingen in je dagelijks leven te veranderen. Ja. En dat ja. je niet gaat wachten tot iemand anders het voor je doet. Precies. Ja. Het is nou niet, uh, ik vind het niet simpel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ik loop nu anderhalve maand. Uh, met een uh, chronische verkoudheid en ik wat ik ook doe het, uh, het gaat niet over en dat is het uh, ja. ik, ik neem ontzettend verantwoordelijkheid maar ik word er helemaal ja. gek van uh, dat het nog steeds niet over is. Ja, goed, maar dan uh, het is wel veel. minder ja het is wat minder maar dat ik, ja alles aan moeten alles aan proberen te blijven doen. Ja, ja, ja. En het accepteren zoals het is. Ja, dat doe ik wel. Maar nou, doe ik accepteren. Wow, brom, brom. Nou, uh, we gaan even iets anders doen. Uh, het uh, uh, mooie hoogtepuntje van de uh, van de uitzending: dat is altijd de muziekbespreking van, uh, van Rob. Die, uh, die weet er heel veel van. Die vindt het ook ontzettend leuk. En uh, ja, ik heb geen idee wat hij gaat doen, want dat vertelt hij nooit. Maar uh, we gaan naar de muziekbespreking door Rob. Ja. Luister naar de physical van uh, Olivia Newton-John. Uh, dit nummer komt van haar meest uh, succesvolle studioalbum uit uh, 1981 alweer. Het uh, nou, is niet zo gek als je nagaat dat uh, bekende artiesten als uh, Steve uh, Luketer, van Toto, onder andere uh, Michael Boddicker en uh, Lenny Castro op uh, percussie. Uh, hun medewerking uh, hebben verleend uh, aan dit uh, prachtige album. Het uh, album leverde helaas maar één, uh, één hitje op. En daar luister je op dit moment uh, naar. Dat was nummer physical. En ja, helaas uh, zegt dat niet, uh, niet zoveel over de vocale kwaliteiten van uh, Olivia Newton-John en uh, haar grote doorbraak in Nederland uh, bleef ze echter al in uh, 1977 met het, uh, met het nummer uh, Sam een uh, hele mooie ballad en, maar de meeste mensen kennen uh, Olivia Newton-John natuurlijk uh, allemaal Wee. van de film Grease ja precies Wee. en uh, ja, wat dacht je van de samenwerking met uh, ILO en dan, als ik doe zeg dan uh, gaat er waarschijnlijk wel een uh, belletje rinkelen um, nou, het verhaal krijgt een beetje een uh, andere wending en met name het leven van Olivia Newton-John ja, wordt volledig overhoop gegooid eh, als ze in 1992 haar uh, vader overlijdt. En uh, tot overmaat van ramp uh, in dezelfde week krijgen ze te horen dat ze borstkanker uh, heeft. Ja, dat is een uh, behoorlijke klap waar je behoorlijk uh, sterk voor je schoenen moet staan om daar uh, bovenop te komen. En, nou, gelukkig ontbrak het haar niet aan uh, vechtlust en uh, zij zou na naar, uh, naar haar genezing een van de mooiste alms uh, maken uh, ooit uh, van haar en ja, het, ze hebben het uh, album helemaal zelf geschreven. En het album heet, uh, heet Gaia. Nou, vandaar uh, dat ik net al zei met het nummer, de Earth Song, he, van uh, Michael Jackson. Want wat dat betekent Gaia? Dat is uh, Gaia, dat is uh, ja, de, eigenlijk de, de aarde, hè, de, de ziel van de aarde. En de ziel, en dus de allesomvattende ziel ja, van de aarde. Ja, want, precies. We uh, hebben was Roelien de Lange hier gehad. Ja, ja dat moest in ik ook de inderdaad... En uh, in dat in boek heet Gaia's kracht. Ja, ja. precies, precies. Nou goed, um, om even terug te komen op uh, dat album. Uh, de, het album was dus absoluut geïnspireerd door, uh, door, ja, door wat ze allemaal uh, moesten doorstaan. Hè. Je, moet, uh, je moet vechten tegen, uh, ja, tegen, tegen heel veel dingen. Je moet uh, natuurlijk uh, fysiek... Moet je, moet je heel sterk zijn, maar ook psychisch hè, op dat moment en het um, nou, album is uh, door uh, diverse artiesten het ondersteund, zoals uh, uh, Petty Labelle Delta Goodrem, en dat zijn ook allemaal uh, overlevers van, uh, van borstkanker, moet het zo maar te zeggen en uh, ja, de, de, uh, de revenues kwamen natuurlijk ten gunste van allerlei instanties die zich inzetten voor, uh, uh, voor borstkankeronderzoek Um, in 2006 kwam het album Grace and uh, Gratitude uit. En dat is inmiddels alweer de 22e album van Olivia Newton-John. Nou, daar gingen dus ook weer de opbrengsten, uh, net als bij Gaia, naar de diverse goede doelen op het gebied van uh, borstkanker. En, uh, het album is in 2010 als uh, exclusieve Pink Edition uh, opnieuw uitgebracht om het... Uh, uh, uh, uh, om het uh, borstkanker nogmaals een enorme boost uh, te geven. Het onderzoek daarna natuurlijk. En uh, oktober is, uh, is door Pink Ribbon uitgeroepen tot uh, borstkankermaand. Vandaar dat ik uh, deze belangrijke uh, gebeurtenis uit het leven van Olivia Newton-John heb uh, aangehaald. En uh, overigens, uh, Olivia Newton-John uh, die nog steeds. En ze ziet er nog steeds uh, prachtig uit. Ik was vroeger als klein jongetje, was ik hopeloos verliefd op haar. Hopeloos <laughs> divide. <laughs> hopeloos divide. Ja, ja, ja, ja. Daarom zeg ik het ook zo inderdaad. En uh, uh, maar tegenwoordig, uh, dat is ook wel leuk, heeft zij een runt uh, zij de Gaia Retreat and Spa in, uh, in Australië. En um, nou goed, daar moet je maar even op uh, googlen. Dat is wel heel leuk om dat allemaal uh, te zien. We gaan in ieder geval uh, nu even luisteren naar een van de mooiste nummers uh, van het laatste album uh, van Aarden. Dat heet uh, Learn to Love Yourself. welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Remy Draaier. Hij is persoonlijk fitnessinstructeur en hij verbetert de energie in mensen en huis. En we gaan het in dit blok hebben over leefwijzen. Remy, leefwijzen. We hebben het eigenlijk al een beetje gehad, hè? Eigen verantwoordelijkheid nemen en, en bla bla, maar... Ja, hij is iets eigenlijk verder. gerelateerd eigenlijk ook aan gezondheid. Ja. En ja, hoe ziet je dagelijkse leefwijze eruit? En dat is vaak ook het resultaat wat je in de toekomst kunt terugkrijgen. Dus op het moment dat je investeert zeg maar, in een meer harmonieus leven... ...dan krijg je daar ook in de tijd een, harmonie, een harmonieuze omgeving voor terug. Hmm. En ja, waar bestaat het allemaal uit? Dat zijn allemaal dingen. Als je, ja. kijk, je wat, moet niet... wat zou wat zou voor jou de top drie zijn? Om, uh, he, want je kunt niet alles vertellen, maar wat, wat zijn nou, de belangrijkste Ontspanning elementen? eigenlijk als eerste. Ontspanning. En er en, uh, zijn mensen die hebben wel vier uur ontspanning voor de tv elke dag? Dat is meer afleiding. Uh -huh. Je hebt ontspanning en afleiding en dan wordt er wel vaak gezegd van dat is ook ontspanning. Daar ben ik het ook wel mee eens in een bepaalde mate. Zoals ik dan bijvoorbeeld net noemde die uh, uh, aflevering van uh, X-Factor uh, in de UK... Dan krijg je muziek, muziek is ook energie En dan zit je voor de televisie En dat geeft ook een bepaalde ontspanning Dus ja. dat geeft een bepaald gevoel En dat is een fijn gevoel dus wat dat betreft kan je dat ook uh, onder ontspanning doen. Uh, ja, en toch vier uur te ver kijken per dag is niet dat gezond. Dat is dus dat kun je een weer iets anders, ja. Waar, waar, waar ja. zit dan het omslagpunt? Nou, ik denk dat we voldoende naar buiten moeten gaan. En niet uh, zeg maar direct de stad in, maar meer gewoon de natuur opzoeken. En op het moment dat je in de natuur bent, uh, ja, laat ik zeggen dat je gestrest een baan hebt. Of je hebt een heel druk huishouden. En je gaat uh, het bos in. In het begin ben je nog even bezig met... je ...agent van de dag wat je nog allemaal moet. En na verloop van tijd denk je van... ...hé, hey, wat hoor ik? Oh ja, dat zijn vogels. En vogels ga je een stukje verder... ...en dan ruik je de geur van, van de bladeren... ...en ja voor je het in de gaten hebt, zit je in een heel ander energieveld... ...wat eigenlijk meer afstemt met jouw ware ik. Hmm. En als je daarna weer teruggaat... ...naar je fiets of naar je auto... ...dan sta je anders in de dag... ...als dat je die stap niet zou hebben gezet... ...maar je moet het wel doen. En als je dat met regel maar doet... Ja, ...dan wordt het ook makkelijk... ...omdat je weet dat het je goed doet. Ja, en wat is een mooie hoeveelheid... Ja, tijd. In in het bos uh, is dat en, en hoe vaak per week? Voor, voor jouw nou, idee? Het, het kan zeg maar uh, s ochtends vroeg. Dus het zijn uurtje erop. Dan uh, hoef je dat niet zeg maar in je agenda zeg maar in te vullen op de dag. Mm -hmm. En ja, ga maar kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. begin in ieder geval met één keer. Dus, dus, en van één keer komt misschien twee keer en zo bouwt het zichzelf op. Het moet iets, iets uh, organisch zijn. Ja, dus uh, het moet jij uh, een beetje je eigen tempo worden. Je eigen uh, ja. idee van uh, nou ik wil drie keer per week een uur lang door het bos dat is mij een beetje wat voor mij goed voelt bijvoorbeeld ja, ja. Maar, maar goed uh, je moet je moet ook niet de lat hoog gaan leggen dus op het moment als iemand drie denkt je, oh no way dan gaat wordt het niet eens één keer hmm. Dus begin maar met met met één keer ja dus het moet goed voelen niet geforceerd luisteren naar je weerstand uh, dat soort dingen ja, ja. Oké, okay, prima. Dus uh, de rust en de ontspanning lies buiten in een, in een bos of hei of duin, Dat, ja. is, uh, dat is, of, of strand, dat, dat is het uh, belangrijkste. En dan, wat is de tweede voor je gevoel? Nou, ik, ik wou nog iets zeggen over die rust. Uh, dat het opvallend is dat hoe vaak mensen heel moeilijk met zichzelf in één ruimte kunnen zijn, of met zichzelf in de natuur, omdat ze gespiegeld worden eigenlijk aan hun eigen onrust. Ja. En wat is dat? Het is toch vreemd als je met jezelf bent, dat je je dan ongemakkelijk voelt? Dan, ja. En zijn mensen vaak geneigd om een afleiding te zoeken door iemand te bellen of mm. de televisie aan te zetten of de radio of wat dan ook? Gelukkig vanavond wel. Maar... Ja. Ja. Of met de hond lopen, vind je dat ook een, een soort van ja. Toch, ja. Uh, afleiding dat je niet alleen hoeft te zijn? Nee, dat, dat hoeft niet zo te zijn. Dat kan ook gewoon gezelschap is, is prima, maar het, het, is, het komt vaak voor dat mensen niet graag alleen zijn. Nou, het leidt wel af natuurlijk rond ja. Ja. dus in die zin uh, maar het is ook fijn om met, met mensen waar je prettig bij voelt om daar dan gezamenlijk mee weg te gaan maar mijn ervaring is dat, uh, dat als je met mensen samen gaat wandelen bijvoorbeeld dat ik, uh, dat het wel een heel ander effect heeft dan als ik alleen wandel ja. dus ik, ik, ik, ik, ik heb zelf voor mij de modus bedacht, ik ga 50% ongeveer van de tijd met andere mensen lopen en 50% wil ik ook alleen lopen ja. want uh, anders geeft me dat weer te veel ongeluk ja precies, dus, uh, sommige processen kan gewoon niet aan boord bop als je met anderen loopt. Ja. ja. Dus jij hebt het al gevonden? Ja, gevonden klinkt... Uh, maar ik, ja, ik probeer het. Ik probeer het vol te houden. Ik probeer het, ja. En de tweede, Remi? Um, de tweede, lichaamsbeweging. lichaamsbeweging. Is essentieel, ja. Omdat lichaamsbeweging ook weer leidt tot ontspanning. Mm -hmm. En ook ontlading vaak denk maar als je achter televisie naar een voetbalwedstrijd zit te kijken en je bent fan van voetbal ja, dan reageer of een bokswedstrijd of iets anders dan reageert het hele lichaam mee alleen jij kan het niet ontladen en diegene waar je naar kijkt wel mm -hmm. dus ja graag dat je voor jezelf ja, een uitlaatklep zoekt maar dan gaan Om... de mensen toch op zaterdag tegenwoordig langs de lijn staan bij hun kinderen en dan gaan ze daar <laughs> toch een tonen dat is minstens toch een spotje van ja dat heb ik wel eens gezien <laughs> nou. maar goed gevend. <laughs> En, ja, en zoek dan die bewegingsvorm die het beste bij past, die je het leukst vindt om te doen. Ja. En er zijn genoeg leuke dingen om te doen. En, en vaak is de associatie sport en pijn vanuit het verleden. En als je, waar we het al eerder over hadden, als je probeert je lichaam niet te forceren of over te forceren, dan is het ook leuk om te doen. Dus dan is de herinnering van de dag dat je het gedaan hebt, niet op basis van spierpijn. Maar ja, ik voelde me lekker en ik ga het vandaag weer doen. Dus eigenlijk uh, zeg je van beweeg het prima, maar hou je, voel, voel je grenzen en luister er ook naar en ga niet als een balood uh, ineens uh, 20 kilometer. Uh, wandelen, terwijl je dat bijna nooit doet en dat je dan de dag erna ontzettend er pierpijn hebt. Ja, hebben. en dan zeg je van nou, ik vind het niet leuk, dus ik ga nog niet ik wandelen. Ik moet het gewoon nooit meer. Maar wij vonden het wel leuk, hoor. Oh, aangesproken, Marja. Ja, dat zeg je het toch ook. Ja. Wij vonden het wel leuk, hoor, toevallig. Ja, je zou het volgende week weer doen, maar daar gaat het over dan, hè? Nou, volgende week niet, maar volgende maand wel, zeker weten, uh -huh, dat was ja. wel heerlijk. Het ja. was wel, best wel een aanslag op je lichaam. Dat is alles, ja. Alles ja, die spieren is. zijn niet gewend. Nee, op zich was het wel weer een stukje, ja, misschien zou het zelf moeten, je, dat is wel een grens verleggend iets ja. waar je jezelf wel beter door voelt. Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, en de derde? Voeding en aanvulling op voeding. Ja hoe in aanvulling en uh, kun je daar iets over zeggen ik bedoel even de, de elementaire zaken als patat en zo dat snappen we dat dat slecht is en twee stuks fruit en twee stuks groenten is uh, heel goed hè ja. maar kun je daar even nog iets over zeggen ja je, je kunt zeg maar um, om, om je lichaam sneller terug in balans te brengen kun je bijvoorbeeld uh, groentesappen drinken mm -hmm. uh, liefst zelf vers geperst en dan ook het liefst uit de natuurwinkel mm. en wordt wel gezegd ja dat is duur dus tegenwoordig hebben ze bij Albert Heijn ook verschillende soorten Logische producten. Maar als je lichaam meer uh, mineralen tot zich krijgt, wat meer in meerdere mate in die producten zit, uh, heb je ook minder nodig. Dus dan is het evenredig, mm. uh, misschien toch hetzelfde geld wat je uitgeeft als dat je veel van het een kan kopen waar weinig in zit. Mm ja en dan zeg je groente persen ja bijvoorbeeld dan moet je dat dan eens koken of is dat dan nee, uh, nee, omgewerkt je je, celerie uh, salades celer uh, bleekselderij mm -hmm. uh, wortelen je kunt er uh, in het voorjaar kun je gewoon brandnetels plukken die werken heel sterk reinigend. je kan er wat citroen doorheen doen je kan er een appel doorheen doen je kunt spinazie er doen uh, broccoli noem mm -hmm. het eigenlijk maar op en de, ja, als je behoefte hebt dat, om het iets te zoeten kun je er wat agavesiroop bijvoorbeeld doorheen doen mm -hmm. dus een zoetstof, zeg maar, die nog voorwaardig is Ja, ik kan me voorstellen dat het wel gezond is eh. klinkt, ja, maar, ja. klinkt heel gezond, ja, ja. Voel... En het wordt direct opgenomen in je lichaam Ja nou, je moet even de tijd ervoor nemen om de spullen te halen en het schoon te maken en dan in te doen. Maar ik denk dat het wel heel goed voor je is. Ja, maar als je de tijd ervoor neemt, heb je minder tijd nodig om ziek te worden. Ja. Dat is dan weer opmerking, Amy. <laughs> Maar het klopt wel natuurlijk. Jella, hey, uh, we gaan even naar het laatste nummer van je, wat je hebt meegenomen. Mm -hmm. En uh, ja, van waar Ziel. Uh, zijn uitstraling. En natuurlijk zijn, zijn stemgeluid. Ja, zijn hele manier van hoe hij dat brengt. Dat, is, ja, dat spreekt me normaal. Dat Als ik hem zo zie, dan denk ik niet dat hij een heel gezond leven heeft gehad. Uh, hij heeft een bepaalde huidziekte. Hm. ja. Hmm. Ja. Wat, wat bedoel jij dan? Nou ja, om een beetje zo van, wel hadden het over gezondheid en eten en voeding. Ja, maar dat, dat staat Ik, ik mij. Ik, oh, dat is, uh, lijkt iemand die een heel heftig leven heeft gehad. En... Ja, maar dat maakt mij helemaal niets uit. De, uh -huh. ik, ieder mens, zeg maar, laat ik een voorbeeld geven, een zwerver, zeg maar, die in de goot ligt. Ik kan, uh, zeg maar, beter in zijn ontwikkeling zijn dan degene die er langs loopt en denkt van, goh, uh, wie ben jij? Dat, nee. dat is niet aan ons om te bepalen van in hoeverre iemand minder ver of verder is. Het nee. is, uh, ja, ja, ik weet niet. Ik, ik, het gaat mij alleen om de uitstraling en de energie. Ja, dat ja, ja, is waar. Ja. Oké, okay, we gaan uh, luisteren naar Siel en Kiss from a Rose. <tied> En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Remy Draaier en hij is persoonlijk fitnessinstructeur en hij verbetert de energie in mens en huis. En we gaan het in dit blok hebben over wie is Remy Draaier en wat doet hij? En als we daar nog tijd hebben, nog effectieve gezonde, plezierige lichaamsbeweging, oftewel Just Bounce concept. Remy, wat doe jij zoal? Uh, waar kunnen mensen jou voor inhuren? Uh, roep maar. Ik geef personal training. Daarnaast doe ik uh, ontspanningsbehandelingen in de ruimste zin des woords. Dus ik maak gebruik van een uh, diversiteit aan behandeltechnieken en uh, middelen. Ik inzet op dat moment wat het meest geschikt is voor die persoon om meer in balans te komen. Daarnaast geef ik uh, voedingsadvies en ik geef ook uh, advies op het gebied van aanvullingen op voeding en ook reiniging van het lichaam, dus dat je organen reinigt dus je, je darmen, je lever, je milt of uh, sorry, je, je gal uh, je nieren en als dat meer in balans is, kan je je voedingsstoffen makkelijker opnemen en je afvalstoffen ook weer makkelijker afgeven, waardoor je dus ja, je prettiger in je vel voelt uh, Daarnaast um, ben ik bezig met een uh, nieuw concept het concept is Gebaseerd op een mini-trampoline. Een hele speciale. Ik werk al jaren met trampolines. En ik dacht een aantal jaren geleden. Uh, de Rolls-Royce onder de trampolines gevonden te hebben in Amerika. Uh, dat blijkt nu niet zo te zijn. Dat kan, niet. wat mij betreft, de container in. Uh, ik ben met iets in aanraking gekomen. Ja, wat echt een Het uh, is. Eigenlijk een hele. Uh, zachte manier van bewegen het is niet zozeer gebaseerd op die metalen veren die je normaal op een trampoline ziet. maar dit zijn elastieken en die elastieken die zijn in verschillende uh, gewichten, dus als iemand 60 kilo is kun je een trampoline dan op 60 kilo afstellen, maar ook 90 120, 150 en zelfs 200 kilo en op die trampoline kun je buiten dat je er gewoon op gaat staan en heel klein beetje zo heen en weer wiegt wat op zich al voldoende is helemaal voor je coördinatie Normaal als je je ogen vervolgens sluit is het ook heel lastig om aan iets te denken. Dus dat geeft een hele diepe concentratie. Dus het is goed voor je evenwicht en het is goed voor het hier en nu zijn beleven? Ja, precies. Maar het is ook, uh, het is niet zozeer een spiertraining, het is een celtraining. Mm -hmm. Dus elke lichaamscel wordt geactiveerd en dat voel je ook. Als je erop staat, je knijpt bijvoorbeeld in je armspier en je gaat omhoog, dan is hij ontspannen. En dan en dan spant hij zich aan zonder dat je hem zelf aanspant. En dat geldt eigenlijk voor iedere lichaamsvezel in je lichaam. Dus dat bet betekent dat je stofwisseling van elke uh, cel wordt uh, gereorganiseerd en uh, je capaciteit om meer zuurstof op te nemen wordt uh, verbeterd dus ja, dat geeft een algehele verbetering van je gezondheid uh, zonder dat je daar hele ingewikkelde dingen op uh, hoeft te doen en, maar goed, ik geef personal training dus ik heb daar ook die trampoline voor ingezet, dus ik ben op een gegeven moment allemaal oefeningen daarop gaan uh, uitvoeren en toen was er iemand die zei van nou het zou misschien leuk zijn om om dat in groepsverband te doen, doe je dat ook. En toen dacht ik van nou, dat is misschien wel een goed idee. Dus dat ben ik dan op die basis gaan doen. Toen, ik heb een nauwe samenwerking met de fabrikant en ik ben daar geweest en die sprak, sprak het heel er erg aan wat ik allemaal naast het sportieve doe. Mensen zijn ook holistisch ingesteld en dat is een hele goede klik. En die zeiden van nou ga je gang maar. Dus die hebben mij een x-aantal van die trampolines opgestuurd. En nu ben ik met groepjes bezig. Omdat, uh, omdat ik wilde eerst kijken of het aansloeg. En ja het slaat ongelooflijk goed aan. De mensen die komen, die komen eigenlijk iedere keer om te trainen. Je ziet alleen maar lachende gezichten. En het is alles door elkaar. Dus je hoeft niet zozeer heel getraind te zijn om mee te kunnen doen, want je kunt altijd in je eigen basisstempel kan je door blijven gaan, en ja ik ben nu bezig met een concept, dus dat, dat betekent dat ik uh, dit concept straks ga verkopen aan fitnesscentra en ook aan personal trainers, die straks in licentie dit concept en dat heet dan Just Bounce, uh, kunnen gaan voeren, en dat is nu in een vergevoerd stadium, en dat heb ik uh, volgende maand heb ik daar een grote presentatie van in een heel groot fitnesscentrum uh, in Amsterdam, en dat is eigenlijk ja, de, de eerste keer dat ik uh, ook uh, onder de aandacht uh, gaan brengen, want jullie zijn nu uh, jullie hebben de primeur ah, weer primeur, volgende <laughs> keer ook al wow. yeah. En ik geef op dit moment geef ik uh, les op het strand, ik heb al die tijd eigenlijk geprobeerd om het toch zoveel mogelijk in de natuur te houden en uh, we hoefden maar een paar keer naar binnen omdat het regende. Maar voor de rest hebben we heel veel buiten kunnen sporten. Maar met de trampoline? Met de trampoline. Dus die neem ik dan mee. Het is gewoon uh, ja, voor één persoon. Waar doe je dat dan? In, in de duinen of op het strand? Nee, ik doe het nu bij, uh, vanaf volgende week bij Club Notiek. Ja, maar is het in de natuur doet? In de natuur? Nou, ik vind het strand vind ik de natuur. Ja, dat vro ja. vroeg ik. Oh ja, bij op, op het strand. Op het strand, ja. Sorry. Um, de uh, mogelijkheid bij Notiek heb ik dat je ook binnen daar kunt. Ze hebben een heel hoog plafond. Dus dan kunnen we, weer of geen weer, kunnen we altijd daar uh, aan de slag. Mm -hmm. Dus dat is een hele leuke... Wanneer doe je dat? Dat is op uh, dinsdagavond van 7 tot 8. En op zaterdagochtend van 10 tot 11. Mm -hmm. En ik wil straks ook uh, kinderlessen gaan verzorgen. Want ik heb een tijdje geleden hier op de markt uh, in Zandvoort... heb ik uh, x de trampolines bij mij voor de deur gezet. Daar heb ik de hele dag lesgegeven. En voornamelijk heel veel kinderen op de trampolines gehad... die er niet meer af te slaan waren. Want ja, die uh, vonden het zo leuk om te doen hoe kunnen mensen zich opgeven als ze zeggen van nou dat wil ik wel meedoen aan die trampoline uh, ze kunnen naar de website gaan mm -hmm. Het, uh, de website is uh, www.justbounce.eu en dan kunnen ze een e-mailtje sturen en dan kunnen ze zich opgeven ja, oké okay. en als ze jouw uh, persoonlijke uh willen uh, hebben als persoonlijke trainer, ja, trainer of als uh, schoonmaker van huizen en ja. daar heb ik het nog niet over gehad hè van schoon dat je ook huizen schoonmaakt en zo ja. hè ja misschien dus kan je daar nog iets over zeggen uh, ja uh, normaal gesproken, als je ergens binnenkomt, dan hangt er een bepaalde sfeer. En net even terugkomend naar ja, wat is dan uh, subtiele energie. Mm -hmm. uh, we hebben allemaal een gevoel. Dus als je ergens binnenkomt waar bijvoorbeeld ruzie is geweest, dan kunnen ze mooi weerspelen. Maar tussen regels door voel je dat er mm -hmm. iets niet klopt. Ja. Dus dat is je ja, cut feeling noemen ze het ook wel eens. Dus uh, dat kun je niet voor de gek houden. Mm -hmm. Dus je kunt uh, bepaalde energieën kun voelen. En als je daar meer op gaat afstemmen, dan kun je eigenlijk meer voelen als dat je voorheen voelt, omdat je er meer op concentreert en ja, ik, ik kan dan een, een ruimte zeg maar kan ik uh, balanceren en dan maak ik dan gebruik uh, onder andere ook van pulsers uh, waar we het net over gehad hebben en die mo moertjes ja, is een soort -moertjes. Uh, Soort, <laughs> soort uh, ja, een gereinigde kristalvorm en die zet ik in die ruimte op een bepaalde plek gedurende een bepaalde tijd en uh, vaak zodat dan ook permanent dan pulsers blijven liggen in dat huis en wordt uh, de, de hele ruimte wordt eigenlijk naar een, uh, ja, naar een fijner niveau teruggebracht. Dus het, het wordt uitgezuiverd. En ook de energie zeg maar, van vorige bewoners uh, of wat er ook zich heeft afgespeeld in het huis, het is energie. En ja, energie zeg maar, uh, kun je weer in harmonie brengen. En ja, dat is dan wat ik doe, door dat uh, neer te leggen op bepaalde plekken, waardoor het zichzelf weer gaat herstellen. Ja, want jij voelt welke energie daar heerst die niet goed is. Ja, ik, ik stem me eigenlijk af op, de, op het balanceren van. En ik verdiep me niet in wat de aanleiding is wat er gebeurd is. Het dus gaat alleen om op het opruimen. Een soort het... acupunctuur voor een huis. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, het klinkt een beetje simpel, <laughs> maar ja, ja. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Een ja, ja. dokter Jouw, degene die het Puls ontwikkeld heeft, die noemde dat, high-tech feng shui. Feng shui ja. ik weet niet of mensen dat kennen, dat is uh, ja, vanuit China, hoe zet je een tafel neer. Je zet bijvoorbeeld je bureau niet, dat je met je bureau stoel naar de deur staat, want ja, dan heb je dat je van achter benaderd kan worden, dat is niet veilig, dus dat doe je over het algemeen niet zo inrichten, juist en zo zijn er allemaal. bepaalde spiegels en neemzetten. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb er een heel boek over gelezen. Ja. Hé, hey, je hebt nog een minuutje? Wat wil je nog kwijt, Remy? Um. Ja, ik ben bezig met een heel interessant nieuw product. Um, dat product is erop gebaseerd. Ik heb, uh, kijk drie weken geleden ben ik naar Duitsland geweest naar een, uh, een seminar van een Russische wetenschapper. Die uh, werd vroeger altijd uh, ingehuurd door de Russische overheid. En die moest dan bepaalde onbegrijpelijke um, gevallen bestuderen. Bijvoorbeeld een mevrouw die kon een boek lezen zonder dat ze haar ogen gebruikte. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus de, iedereen die kwam daar dan bij dus die werd geblinddoekt, er werden handen op de ogen gelegd en uiteindelijk kon ze dus dat boek lezen en, en dat was een boek uit hun kast en dan zijn ze op die in die bladzijde en dan las ze dat gewoon voor huh? uh, maar dat, ja, dus dat betekent dat het gaat uiteindelijk om energieoverdracht hoe uh, kan je die energie omzetten dan in dit geval in, ja, in woorden wat je dan wat in het boek staat dat je dat dan kan lezen dus zij had daar andere uh, ja, sensoren voor om die energie uit, de, uit die naar het boek op te pakken en ja, hij is zich daar steeds meer in gaan verdiepen op een gegeven moment heeft hij zich het even van, af te Ja, afgescheiden en heeft hij zelf producten ontwikkeld en hij is in staat eigenlijk om een soort opname te maken van, laat ik zeggen een natuurproduct en die opname van het natuurproduct dat is dan een hele positieve energie die kan hij dan verder uitzuiveren en dat kan hij ergens in opslaan, in een database en vervolgens kan hij die informatie kan hij overdragen in een bepaald element, bijvoorbeeld sporenelement. Of mineralen. En als je die dan of ergens opgebruikt of Inneemt Dan balanceert het je lichaam. En dat kan op sportgebied. Dat kan ja, op allerlei gebied. Om je gezondheid ook weer te balanceren. Nou ik zie het maar heel kijken. Volgens mij hebben we weer stof voor nog een uh, uitzending. Maar... <laughs> ja. <laughs> <ben> heel interessant. <laughs> ik zit echt uh, een mond open te uh, luisteren. Naar uh, alles wat jij uh, wil gaan brengen. Dus ik hoop dat je binnenkort uh, ons daar uh, meer over laat weet. Ja. Het ja, is al echt aan? een uh, uitzending is meer onder hemel en aarde. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou Remy we gaan, de, we gaan eruit heel erg bedankt uh, je gaat straks nog even van een uh, mooi gedicht uh, ja. voor, uh, dragen dus luisteraars blijven uh, luisteren ik wil je in ieder geval vast heel erg bedanken en uh, ja vond het vond ik een interessante uitzending en, ik wil je uh, voor de uitnodiging bedanken oké okay. dankjewel Ja Remy. nou het, is, het zit alweer op, twee uur, uh, twee uur radio, uh, mensen kunnen hem natuurlijk nog even herluisteren, hè, als er, het zijn toch wel best wel ingewikkelde dingen verteld, dus uh, er is straks een herhaling en ze kunnen het ook uitzinnig gemisluisteren. Ik ga je iets aanbieden, dat uh, zo eigenlijk Rob moeten doen, want hij is een van de mede auteurs dat is het 2012 inspiratiespel. En uh, dat gaat over de Maaierkalender 2012. Uh, hiermee leer je jezelf kennen en je leert de Maaierkalender kennen. Oké. Okay, dus dat, uh, dat bieden wel. wij graag uh, je aan. En ik ben even kwijt wie nog meer de auteurs uh, zijn van dit. Uh, uh, dat is uh, Peter Tonen geweest. Peter Tonen, de beroemde Peter Tonen. Die uh, hebben ook een uitzending gehad. Ja, ja. ja. uh, Marieke Verkerk ja, en uh, Anselic van Driet. Anselic hebben we natuurlijk ook een uitzending ja. gehad. De versiercoach was dat uh, gewoon. Ja, uh, Flirtcoach. <laughs> de flirtcoach, ja. Als, nou, alsjeblieft. Dank Dankjewel. wel. Dank je Lief. Nou Rob, ik wil jou ook heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Uh, voor de techniek, dat gaat altijd super. Ik voel me altijd zeer uh, ontspannen als jij uh, de techniek doet, dus dat is, uh, is erg lekker. De volgende uitzending is op zondag van uh, 6 november, van 7 tot 9 s'avonds. En ik heb uh, Herman proberen te benaderen, maar ik heb geen idee wat er dan gebeurt. Weet jij dat misschien, Mario? Nee, helaas Weet? nog niet, maar het zal best iets moois ja. zijn. Dat wordt een, uh, wordt een verrassing dan wordt deze uitzending op zondag uh, om 7 uur en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald. En ik wil nog even iets zeggen over de kwaliteit van de herhalingen. Die zijn over het algemeen uh, niet erg goed. Ik, ik ben daar zelf mee bezig met CFM om dat uh, te verbeteren. En uh, ze zijn nu hard aan het uh, werken om dat te verbeteren. Dus ik hoop dat het binnenkort uh, uh, verbetert de uitzendingen van de herhaling. Uh, ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op uh, onze site inspiratieradio.nl. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief uh, ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio en laat uw mail adres achter, zeg het maar even, want ik, ik kan het niet lezen, sorry uh, Remy wilde heel charmant wat heeft opgeschreven maar dat ging zo snel dat uh... en volgens mij waren we vergeten om aan volgens mij waren we vergeten aan te geven waar als mensen geïnteresseerd zijn mij kunnen bereiken ja. zou kunnen via info at healthimprovement.nl en dat is H-E-A-L-T-H I-M-P-R-O-V-E M-E-N-T ja, dus uh, gezondheidsverbetering en dit, uh, maar dat in het Engels, health improvement. En dan eh, Info de Voor. Dankjewel. Gaat toch een stuk sneller, hè, zo te uh, praten? <laughs> uh, wanneer u op de hoogte wilt blijven van een leuke activiteit in de buurt, dat uh, wordt uh, gelukkig door Mario bijgehaald. Kijk dan op onze agenda www.inspiratieradio.nl. Nou, dan heeft u activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Mail deze dan naar Mario op agenda.inspiratieradio.nl. Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age-muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. En van Benno Veugen kan ik zeggen dat hij inmiddels geen collega meer is bij mijn andere programma dat ik presenteer, Goedemorgen Sansfoort, want hij heeft te kennen gegeven dat hij daarmee gaat stoppen. Dus dan doet hij alleen nog Peaceful Radio. Nou, wij zijn. Mario van Lille en Richard Buitenk. en wij hopen dat u met net zoveel plezier deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. En dan gaan we tot de volgende keer. Nou, uh, Remy, je gaat nu een gedicht voorlezen en ik heb eigenlijk geen idee van wie en hoe het heet. Het stond er ook onder, toch? Onbekend. Oh, onbekend en geschreven <lacht> nou, door onbekend. Nou, dat moet ik het ook niet weten. Ja. Ja, wil je nog iets bij zeggen over uh, waarom je dit uh, wil uh, vertellen? Ja. Uh, of heel kort? Het gaat over stilte. Stilte, nou dat, dat zegt genoeg. Wil je het voorlezen? Ja. Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er kan heersen in stilte. Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen. Ook zij vertellen hun verhaal. Meid luidruchtige en agressieve mensen. Zij belasten de geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel of verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jijzelf. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Wees jezelf. Fijns vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle doorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de jaren met gratie. Belang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht om aan, aan om beschermd te zijn bij onverwachte tegenslag. Maar verdriet jezelf niet door spookbeelden. Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Nou, dat is wat we het net over gehad hebben. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn. En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt. En zo is het goed. En wat je werk en aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel en de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klattergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig en streef naar liefde en geluk.